4 uur. Het NOS Journal. Renate Evers. Nog altijd verdienen veel bestuurders van woningcorporaties meer dan de norm die binnen de sector is afgesproken. Het aantal nam zelfs iets toe van 42 procent in 2010 naar 45 procent vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De gemiddelde vergoeding nam toe van 91.000 in 2010 naar 95.000 in 2011. Minister Blok voor Wonen vindt de stijging zeer teleurstellend. Ik had echt verwacht dat in deze tijd, waarin iedereen de broek riem aan moet halen, juist in de corporatiesector. Een sector die werkt voor mensen met een kleine beurs, die werkt met gemeenschapsgeld, dat de sector zelf ook al gematigd zou hebben, dat is helaas niet gebeurd. Blok komt morgen met een regeling die een einde moet maken aan de hoge beloningen. De twee verdachten in de Groningse HIF-zaak zijn door het gerechtshof veroordeeld tot celstraffen van acht en vijf jaar. Ze stonden terecht voor het drogeren van vijf mannen... die ze vervolgens injecteerden met bloed dat besmet was met HIV... om er onveilige seks mee te kunnen hebben. Volgens het gerechtshof is niet te bewijzen... dat de slachtoffers HIV hebben gekregen door de injecties. Mogelijk hadden ze dat al voordat ze de seksfeesten bezochten. Daarom zijn de straffen lager dan de eis. Twee jaar geleden kregen de daders in hoger beroep twaalf en negen jaar. De mannen zijn inmiddels vrij... omdat ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten. Een nieuw onafhankelijk orgaan moet toezicht gaan houden op de media in Groot-Brittannië. Dat zegt de commissie Leveson, die onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van het grote afluisterschandaal bij de krant News of the World van mediamagnaat Murdoch. Volgens Leveson is het huidige toezicht op de media onvoldoende omdat er geen wettelijk kader is. En daarom pleit hij voor een nieuw orgaan. Een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 Binnenkort komen bij de rechtbanken onafhankelijke klachtencommissies... onder voorzitterschap van mensen buiten de rechtspraak. Bij die commissie kunnen klachten worden ingediend... over het gedrag van rechters op de zitting. Zo zijn minister Opstelten in de Tweede Kamer. Eerder deze week pleitte PvdA-kamerlid Ricoeur... voor onafhankelijk toezicht op rechters. Opstelten daarover. Ik bedien hem op zijn wenk, dat is zo. Ja, vanaf 1 januari 2013 bij, bij alle rechtbanken... wordt er een klachtencommissie eh, ingesteld onder voorzitterschap van onafhankelijke derden. Er wordt ook nagedacht over het opnemen van mensen... van buiten de rechterlijke macht in wrakingskamers. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt... en vooral in de kustgebieden een paar buien. Het gaat vannacht op veel plaatsen licht vriezen. Morgen wokenvelden, maar ook zon... en opnieuw kans op buien in de kustprovincies. En het wordt dan met vijf graden iets kouder dan vandaag. A ah, en de keesinformatie, 40 kilometer file. Opvallende zaken zijn de lange file op de A1, Amsterdam-Amersfoort... tussen Eemnes en Bunschoten, 7 kilometer. Een ongeluk zorgt voor file op de parallelbaan van de A16 Rotterdam-Breda. Bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En file rijden van het Europort naar Rotterdam op de N15... vanaf de afrit Brielen over 5 kilometer.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 Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof waar het politieke panel is aangeschoven bij mij hier in de studio. Met vandaag Erik Vrijs, hij is politiek journalist bij Elsevier, hartelijk welkom Erik. Nienke de Zoete, parlementair verslaggever bij Nieuwsuur, ook welkom. En SP-Kamerlid Anton Arnold, moet ik zeggen, sorry Merkies, ook welkom. Ja, Um, je hebt onder andere, of u heeft ga ik keurig zeggen, financiën en buitenlandse zaken in portefeuille. Financiën, klopt dat? Niet financiën. buitenlandse zaken? Nee, nee. Oh, dat klopt dan alweer niet. Um, over onervaren gesproken, want daar wilde ik het al even over hebben, over fouten maken. Um, u zit in een kamer die, uh, werd vandaag geschreven in het Reformatorisch Dagblad, sinds 1850 de meest onervaren kamer is. Dat lijkt me een onprettig gevoel. U loopt zelf al een tijdje rond in Den Haag, maar ook nieuw in de kamer. Merkt u daar iets van? Waarschijnlijk niet zozeer meteen bij uzelf, maar bij uw collega-kamerleden. Nee, laat is ik er eerst over mijzelf zeggen. Um, kijk, ik heb uh, wel de ervaring. als het gaat om de inhoud in ieder geval. want uh, ik loop hier inderdaad al zes jaar uh, hiervoor rond als medewerker. Ja, als je kijkt als kamer als geheel. Dat hangt het is natuurlijk ook deels gewoon vanwege de kiezer. Die, um, de kiezersuitslag. dan krijg je automatisch nieuwe kamerleden. Maar het, er speelt toch ook wel de keuze van partijen. Um, ja, om dat te doen. Om de, dus dat er veel uh, Kamerleden uh, snel weggaan en dit toch maar meer zien als een ja, korte stop in plaats van dat ze het als, hmm. meer als een roeping zien. Wat vindt u daarvan? Uh, nou, ik denk ik dat het eigenlijk... als partij uh, goed is om die ervaring te houden. Daarom dat wij, wij hebben dus ook de eerste 14 plaatsen, uh, ja, die hebben wij dus ook zo gehouden. Nienke, denk je dat het, dat het uh, uh, inderdaad niet handig is om met zo'n onervaren, of uh, te vaak met zoveel onervaren mensen dit werk te doen? Want het, het vraagt nogal wat. Nou, het, het, het, ik sprak toevallig een collega uh, van de SP uh, van morgen, van u. Uh, die zei ook, ja, ik loop hier nu een jaar of een zes zit ik nu in de, in de Tweede Kamer. En nu begin ik eigenlijk pas echt helemaal goed te begrijpen hoe alles werkt. En precies de inhoud te doorgronden. En, en tegen de ministers op te kunnen. Uh, en als je natuurlijk te vaak nieuwe Kamerleden hebt. Het, het is ingewikkeld hier, hoe werkt het allemaal? Maar ook gewoon de inhoud. Uh, ja, dan is dat niet goed. Maar aan de andere kant, het, het komt voor een deel ook. Ja, omdat de kiezer elke keer andere partijen groot maakt. Dus mm. dan, dan is dat wel een automatisch gevolg daarvan. Dus het ligt niet alleen. Aan Kamerleden zelf die snel carrière willen maken en er maar twee jaar in willen zitten. Erik? Erik Vrijzen. Nou ja, ik vind eigenlijk: uh, de Kamer kan niet onervaren genoeg zijn. Als je, dat is toch het meest democratisch wat je je voor kunt stellen. Als, stel dat hier alleen maar oude rotten zaten. die precies wisten hoe alle procedures liepen en zo. Dan kwam er van de vertegenwoordiging van de sentimenten in, in het electoraat toch weinig terecht. Hmm. Het is eigenlijk. Ik bedoel, het is iets anders of je iedere twee jaar verkiezingen moet hebben. of nog sneller, misschien wel. Maar uh, op zich. Dat, dat er nieuwe geluiden komen in de, in de Tweede Kamer... vind ik altijd wel verfrissend. En kijk, die procedures. Er is altijd wel iemand in, hun, in een partij die je dat dan uitlegt. En uh, je ziet wel eens dat Kamerleden dan in de fout gaan. Ik geloof de, in die kwestie met Israël vorige week... dat uh, kamerlid Bodis van uh, de PvdA... Van de A, van de arbeid, ja. niet helemaal begrepen. En die moest toen echt wel door, door de fractieleider uh, Samson... Uh, Duidelijk gemaakt door, door ja, dat, de, dat door het, het standpunt nu enigszins veranderd Precies, was. Ja, Precies, maar, de, maar aan de andere kant... Uh, nou maar kent, ja. Dat je laat horen en dat je echt een volksvertegenwoordiger bent... dat ben ik helemaal met je eens. Dat zou ook nog meer mogen. Alleen, ik denk niet dat het per se zo moet zijn... dat je dat alleen maar kan doen als je nieuw en fris bent. Je zou mogen ja. hopen dat mensen en ervaren zijn... en ook nog... Ja, ja. weten ja, dan nee, dan precies, er in de samenleving uh, speelt, uh, dat, dat zou suggereren dat mensen die er langer zitten... geen frisse ideeën meer zouden kunnen hebben. Dat zou ik toch uh, willen verwerpen. Maar bovendien, uh, heel veel onderwerpen... die komen keer op keer terug. En ik kan me ook zelfs als journalisten voorstellen... dat het ook eigenlijk wel ja, teleurstellend is... om elke keer hetzelfde verhaal voorbij te zien komen. En elke keer... die kamerleden weer precies diezelfde vragen zien stellen. Hmm. En uh, vooral als het gaat om ingewikkelde onderwerpen... Uh, neem bij financiën de hele financiële crisis... dan is het heel fijn als mensen dat stukje, geschiedenis, uh, dat stukje parlementaire geschiedenis... mee hebben gekregen. Ja, maar dat kan natuurlijk ook buiten het parlement. Daarvoor hoef je niet heel lang in de Kamer te zitten. Nee, maar ook. de ervaring leert natuurlijk wel dat als je in het parlement zit... dat je dat veel meer meekrijgt dan buiten het parlement. Ja. Goed, laten we het over een ervaren politicus hebben. Namelijk uh, premier Mark Rutte... En vooral over zijn positie. De vraag is... Uh, of... het aftakelingsproces van de politiek leider... eigenlijk in gang is gezet, definitief. En nog, of het nog om te keren is. Ik heb het natuurlijk ja. over het feit... Het, het, het breken van verkiezingsbeloftes. Zoals nu met Griekenland. Wat hij afdoet met... jammer dat ik niet mijn hele belofte heb kunnen waarmaken. Jammer. Het is misschien een beetje opzienbarend... die het zo betitelt. Maar er is natuurlijk veel meer gebeurd. Erik... Uh, ik heb het even niet over hem als premier. Of kan je dat niet loszien van het politieke leiderschap van de VVD? Nou ja, hij staat daar voor een dubbele opdracht. En die is op zich <coughs> tegenstrijdig. Kijk, als premier moet hij zijn kabinet overeind houden. En dus uh, moet hij uh, de PvdA tegemoet komen. En de PvdA wil maar één ding, uh, namelijk nivelleren. En op allerlei, uh, en dat zal in de komende, het is nu met die zorgpremies, dat hebben ze gerepareerd. Maar er komt wel niets anders voor in de plaats, mm -hmm. namelijk via de belastingvrijstellingen wordt er geniveleerd. Maar dat zal in de komende tijd zal steeds uh, opnieuw terugkeren. Want reken maar dat ze met dit bedrag aan bezuinigingen nog niet genoeg hebben. Want straks valt de economie weer tegen, de belastingopbrengsten vallen verder tegen. Dus ze moeten opnieuw gaan, gaan bezuinigen. Nou, dan moet er opnieuw geniveleerd worden. Dat is gewoon de hoeksteen van dit, van dit uh, kabinet. En dat, dat ligt dus slecht bij zijn achterban. Van, de, van Rutte's achterban in de VVD. Want daar houden ze niet van nivelleren. Maar, maar vroeger hij geen kon andere hij dit mogelijk... verkopen. Er is ook nog wat anders. Met hem. Er zijn ook momenten geweest waarop je dacht. De VVD is zo'n trouwe partij. En ze vinden hem zo'n geweldig leider. Hij kan het verkopen om te zeggen: jongens, hier moeten we nu even doorheen. En dit is de enige mogelijkheid. Maar blijkbaar, het lijkt alsof hij die kwaliteit ineens minder heeft. Ja, dat komt ook door de omstandigheden. Omdat mensen voelen nu allemaal dat ze erop achteruit gaan. En dan is nivelleren leren is veel voor de hogere inkomens en modale inkomens veel vervelender. Dan wanneer er toch iets van groei in je inkomen zit. Nou ja, dan lever ik iets ga ik er iets meer op. Iets minder op vooruit. Was eigenlijk de oude situatie van nivelleren. leren. En nu is het: je levert extra in als je boven de. 50.000 of zo zit. Ninke, die, die positie van hem... Uh, uh, heeft dat inderdaad alleen maar hiermee te maken? Of zie jij ook iets in hem... geslopen? Nou, je ziet... hij is nu het slachtoffer van zijn eigen platte campagne... die hij gevoerd heeft. Uh, ik denk... Bij Rutte speelde ook al in de vorige kabinetsperiode... dat hij uh, ja, meerdere gezichten had, zoals het zijn eigen coalitiepartner noemde, het CDA. Uh, dat je toch altijd had, van ja, de ene keer zegt hij dat en de andere keer dat... maar dat, dat praten die dan allemaal wel weer mooi. Uh, dus dat hing al wel aan hem, maar daar, daar kwam hij mee weg, om het zo maar te zeggen. Uh, nu, na deze ja, hele platte campagne van de VVD... heeft hij eigenlijk al drie dingen waarvan hij zei... dat We hebben het hoogste prioriteit. Dat gaat absoluut niet gebeuren. Nou, die gebeuren nu toch. En dan is dat beeld wat al aan hem kleefde... dat wordt nu zo ja, evident en prominent... Uh, dat hij daar niet meer goed onderuit kwam. Ik denk, hij heeft natuurlijk nog alle tijd om zich te herstellen als premier. Mm -hmm. De vraag het zal wel zijn... Kan hij nog een volgende verkiezingscampagne in... waarin hij weer allerlei uh, beloftes gaat doen... waarvan veel kiezers zich af zullen vragen... Zou de VVD moeten Mijn... willen, Erik? Nou, ik heb deze week in, in Elseweer een stuk erover... en ik hoor en in, in toch niet de eerste de beste in de, in de VVD. En de top van de VVD wordt echt uit, op achtergrondbasis... Hè. niemand zegt het hardop. En, en, en niemand zegt het uh, om plein het publiek, zal ik maar zeggen... Uh, wordt er gezegd van nee, we kunnen niet met hem terugkomen als, als uh, lijsttrekker. Omdat zijn geloofwaardigheid is weg. Kijk, hij heeft inderdaad op drie punten. Namelijk op het punt van de nivellering, op het punt van de hypotheekrente. En nu, deze week op het punt van Griekenland... moet hij terugkomen op zijn, op zijn uh, uh, uitspraken in de verkiezingscampagne. Nou ja, ik, ik denk dat dit... Hij komt niet meer los van dat beeld uh, dat hij... Uh, zich terugtrekt van wat hij eerder belooft. Dus als hij in een volgende verkiezingscampagne dingen zou beloven... zegt iedereen, ja, maar we weten het niet zeker Rutte. Arnold Merkies, het wordt jullie op een presenteerblaadje aangegeven. Ja, als oppositie. Met je, je moet natuurlijk verschil maken tussen dingen die je gewoon inlevert... omdat je uh, nou eenmaal coalitieonderhandelingen hebt. Dat zal iedereen begrijpen. Maar een aantal dingen, zo, met name over Griekenland bijvoorbeeld... Ja, dat is eigenlijk iets wat hij toen ook al in zijn achterhoofd wist... Uh, dat dat gaat gebeuren dat uh, uiteindelijk, en, en waarschijnlijk um, gaat het nog verder dan dit... we um, komen daar misschien nog over te praten... maar dat er nog uh, uiteindelijk schulden moeten worden afgeschreven. Uh, ja, Dat kun je maar beter zo snel mogelijk eerlijk vertellen aan het publiek. Dus wat dat betreft Dijsselbloem iets eerlijker... en ziet hij iets meer uh, de realiteit onder ogen... dat je inderdaad beter maar de slechte boodschap meteen kan geven... Uh, ja, dan gaan we over naar Dijsselbloem. In nou ja, feite, in, in feite in het is kabinet. het natuurlijk uh, nog steeds uh, het verhaal van uh, er mag en zal niet worden afgeschreven. En de vraag is in hoeverre je dat kunt volhouden. Want uh, het programma uh, is eigenlijk niet houdbaar. is vandaag ook nog eens bevestigd. Een kredietbeoordelaar die al zegt van nadat deze plannen bekend zijn gemaakt... Uh, is duidelijk dat de schuld niet houdbaar is. Dat is natuurlijk heel ja, triest dat dat nu al de uitkomst is. Mm -hmm. uh, dus, dus dan had je eigenlijk uh, ja, beter moeten ingrijpen. Nou, wat ik bedoelde op het presenteerblaadje... is dat jullie als oppositie uh, nu steeds met gemak kunnen zeggen... ja hoor, premier, u zegt dat nu, we wachten nog wel een paar weken... en dan, dan horen we het tegenovergestelde wel weer. Die positie ja, kijk, heeft, heeft, dat heeft, dat heeft natuurlijk, hij nu. Uh, ja, Ga je daar geen achter... misbruik van maken? Uh, nou ja, kijk, wij zullen natuurlijk wel uh, de zwakheden aanpakken... maar dat is ook een beetje onze, onze rol als oppositie. Maar het heeft ook een beetje te maken met de uh, achterban van de VVD... die dat eigenlijk niet gewend is. Dat, um, uh, die, die, die kreeg eigenlijk vrij veel in het verleden. Uh, er is ook altijd juist gedeniveleerd. Uh, de verschillen tussen arm en rijk zijn veel groter geworden. Uh, nu worden ze iets kleiner, maar dat compenseert nog lang niet... Uh, dat, uh, wat er voorheen was. Um, ja, nu, uh, nu komt hij daar uh, minder mee weg. Maar het grappige is, uh, Samsung, uh, of eigenlijk PvdA, die toch ook op heel veel uh, hele kritieke punten heeft ingeleverd. Uh, komt er daardoor misschien weer ietsje meer mee weg. Omdat die focus nu op Rutte is. Linke? Nou, het grappige is dat, dat vroeger. Maar was het altijd de PvdA die aangevallen werd? Omdat ze iets beloofd hadden wat ze niet gingen waarmaken. En Samson heeft er in de campagne natuurlijk heel bewust voor gekozen. En is zich ook zo gepositioneerd. Als we kunnen niet te veel beloven. Hij heeft zich eigenlijk als, als premierskandidaat. Uh, ze hebben uh, Wouter uh, Bos gebroed, natuurlijk eerder meegemaakt. Je zag met Wouter Bos hoe dat ging. Ja. Namelijk, die kwam nooit meer los van, in die AOW-kwestie. Van u draait en u bent oneerlijk. Ja. Dat is een... Eerst door, door verhaar is het dat opgeplakt. Later heeft Balken dat in die verkiezingscampagne nog eens overgedaan. En, en Bos kwam er eigenlijk niet meer van los. Ik denk dat met. met uh, want dat, dat bleef aankleven ja. van. Uh, en, en dat veroorzaakte toen ook die, die regeringscrisis over de uh, missie Want Bos durfde op een gegeven moment ook niks meer. Want anders kreeg je eeuwig het verwijt van u draait. En. Ik denk eerlijk gezegd dat, dat uh, Rutte hetzelfde gaat meemaken. Want hij komt nu niet meer los van dat stigma... U, u hebt iets beloofd en u houdt er zich niet aan. Overigens moet ik wel zeggen... zijn verdediging in die Griekenland-kwestie... die was toch nog wel erg goed, hoor. Want uh, natuurlijk, hij hij zei, hij kwam er eerlijk voor uit. Hij zei van... Uh, mijn, mijn belofte dat er überhaupt geen geld naar Griekenland uh, uh, zou gaan... die kan ik niet gestand doen. Maar... En dan komt er een beetje ingewikkelde redenering, maar ze geven dus een korting op de rente die Griekenland uh, terug uh, ja, moet betalen. Ja, is extra geld. geld. Dat, Ge dat, Precies, dat het is ja. het woordje extra. En, en de looptijd wordt verlengd. Nou, in feite, je moet met, met een, met een zakjapannen moet je het uitrekenen, dan kost het Nederland 70 miljoen per jaar. En dat uitgesmeerd over die langere looptijd van 14 jaar, kom je inderdaad aan 1 miljard. Dus als iedereen zegt van ja, maar dat gaat 1 miljard stroomt naar Griekenland. Dat is volgens mij economisch kun je dat niet helemaal ja, waar. Het is wel 70 miljoen per jaar. Kijk, het opvallende is dat Rutte misschien in een eerdere periode. inderdaad had een hele ingewikkelde redenering had opgehangen. waarom hij niet op zijn belofte was en daar teruggekomen. Komt hij nu niet meer en nu mee komt weg. hij daar niet mee weg. En ik heb ook het gevoel dat hij dacht. nou, dit is het misschien het begin van meer. Laat ik nu maar vast. nu het toch al zo slecht gaat. ook maar erkennen ja. dat ik deze belofte niet maar maak. dan hebben we ja. dat gehad. Uh, maar dus we, ja, dus het is, uh, het is, wel, het is Arnhem, wel heel eerlijk Arnhem, dat, Arnhem, dat hij zegt, ik, ik maak mijn belofte niet waar. Maar uh, tegelijkertijd doet hij er eigenlijk toch weer die andere belofte bij, alsof uh, dit het dan is. En ik feest dat het niet bij het 1 miljard blijft, omdat ja. dit niet een uh, houdbaar oplossing is. Laten we nog heel eventjes uh, uh, bij Rutte blijven, die volgende week de eerst, in de Eerste Kamer is, hè? om daar... Uh, uh, Aangepakt te worden, want dat ja, wordt overal gezegd. Je krijgt het debat over, de, uh, over het regeerakkoord. Ja. En uh, kijk, het lastige voor Rutte is daar, uh, waarin de Tweede Kamer een toch redelijk solide meerderheid heeft en zich eigenlijk nergens zorgen over moet maken. In de Eerste Kamer heeft hij geen meerderheid. Want uh, je moet 38 zetels hebben en uh, VVD heeft er 16, PvdA 14. Dus er komen 8 zetels tekort. En, en die kan het CDA leveren. Maar ik, ik begrijp dat, dat Brinkman uh, volgende week dinsdag daar enorme voorwaarden aan gaat Die heeft Van een binnen. enorme verlanglijst ja. in Sinterklaastijd. Echt waar, die heeft echt een, een gigantische verlanglijst. En dat, dat wordt natuurlijk het probleem, Dienke. Wat, hoe, hoe, hoe, even een korte voorspelling. Hoe gaat hij dat daar doen? Deze hele andere rol die hij daar ineens moet gaan spelen. Hij is daar eigenlijk vragende partij. Ja, nou, het kabinet... Er is er een beetje vanuit gegaan van dat, dat loopt wel los. Ik, heb hier, ik ben zelf ook met een onderwerp bezig over de Eerste Kamer. Ik heb daar wel met mensen over gesproken. En eigenlijk leeft in het regeringskamp heel erg het idee... Um dat die senatoren uiteindelijk wel uh, ja, bij wijze van spreken het landsbelang belangrijker zullen vinden dan het partijbelang. Uh, dat die toch wat, wat conservatiever zijn. En dat juist omdat, nou, je zei het CDA kan de meerderheid brengen, maar. Uh, de SP zou het precies. ook kunnen. Maar dat beeld is desastreus voor, voor Rutte. Want dan wordt hij door SP en P van de A aan een meerderheid geholpen, ja, dan... Maar goed, en dat is de SP samen kan. O, Er zijn talloze ja, de... combinaties ja, mogelijk. Ja, maar dan krijg je een en... soort uh, sprokkelcoalitie, krijg ja, je dan. Maar dan dat moet met zullen GroenLinks per in. keer... Ja. En, uh... Maar ook die partijen zullen eisen stellen. Je zag het al GroenLinks, die zei van, ja, we gaan wel... het uh, is heel optimistisch. Ik denk, ik, ik, ik jassen dit wel doorheen... want diezelfde partijen hebben ook in april dat lenteakkoord gesteund. En bijvoorbeeld die bezuiniging op de uh, studiebeurzen. Maar dan zegt nu al GroenLinks: ja, dat hebben we toen wel gesteund. Maar toen zat er ook een hoop openbaar vervoer in het pakket. En dat missen we nu. Dus die studentenjaarkaart moet blijven. Nou, dat kost geloof ik 200 miljoen. Als het, en de, dat geld heeft Rutte op dit moment niet. Dus zo ah, op die manier gaat ze... het. Uh, uh, uw partij, de SP, die zal uh, uh, hout duur verkopen in de Eerste Kamer waarschijnlijk. Um, ja, uiteraard. Kijk, het is al um, heel lang niet meer zo dat het um, volledig apolitiek is. Um, de, je moet gewoon... Volgens de senatoren nog wel, hoor. Realiteit onderkennen dat dat zo is. En uh, ik denk inderdaad dat uh, ja, partijen kijken er nu anders tegenaan. En daar bijvoorbeeld GroenLinks, om maar wat te noemen. Um, ja, ik zou me kunnen voorstellen dat je zoiets hebt. We hebben een lenteakkoord. We hadden daar een aantal vergroeningsmaatregelen. En die worden vervolgens weer uitgehaald. Uh, waardoor ze eigenlijk... Uh, ja, waar hebben ze dan voor getekend in het lenteakkoord? Hmm. Dat ik, denk, ik denk dat, het, dat de coalitie zich, en Rutte, maar ook, ook, ook de PvdA overigens... zich er een beetje in vergissen. Want inderdaad, dat lenteakkoord wordt elke keer als voorbeeld gegeven. Dan zeg ik ook, ja, nou, daar zullen ze achteraf gezien blij mee zijn. Want uh, die mensen staken hun nek uit. De VVD nam er al meteen afstand van. Die heeft gewonnen, is met een andere partner weg, uh, verder gegaan. Die hebben daar niks voor teruggekregen eigenlijk. Uh, behalve uh, de, uh, Rutte helpen. Uh, dus die partijen die, die denken, nu wil ik ook wel echt wel wat ervoor terugzien. Ja. En, en, en er wordt een beetje zo van nou ja, dat, dat komt allemaal wel goed. Het kabinet zal er niet vallen, is mijn verwachting. Maar ze zullen behoorlijk hier in de Tweede Kamer al moeten inleveren... om te zorgen dat ze daar wel een meerderheid krijgen. Dus okay. het zal elke keer terugkomen. Laten we heel eventjes dan nog over GroenLinks. De partij viel al even. Er stond vanochtend in de volksstand een interview... met de nieuwe lijsttrekker Bram van Ooye. Ik zit er alweer even, maar goed. Ah, nou, Jolanda nou, Sap. Uh, <laughs> uh, nee, nee, nee <laughs> fractievoorzitter, sorry. gelijk. Ja. Nee, ja. Maar wel tussenpauze met een visie. De, de, wat, wat vonden jullie van het interview, uh, Bram? Zag je daar ineens een, een, een ander GroenLinks... dan? onder Sap en Halsma? Um, ja, hij probeert in ieder geval in, op, op het gebied van sociale economie... en sociale verzekeringen, maakt hij een, een, een hele listige draai. Gaat hij zeggen van, ja, we zitten nu... Ja, waar GroenLinks onder Halsma de, een beetje de, de, de sociaal-liberale koers in, insloeg. Namelijk, hun redenering was, we hebben veel jonge leden... dus. En veel jonge kiezers. Dus we moeten zorgen dat we toch die... die uh, arrangementen van de, van de sociale verzekeringen... dat we die zo gaan... Uh, hervormen. Dat, dat niet alleen... Uh, 55 en 65-plussers... er belang bij hebben, maar vooral ook... jongeren die nu uh, blij moeten zijn... dat ze misschien ergens een, een deelcontractje krijgen. Uh -huh. Dus we wilden uh -huh. liberalisering... op alle fronten van de, van de sociale economie. Dat, dat draait hij nu terug... met het argument van ja, de economie... zit tegen en mensen hebben nu... Weer, weer behoefte aan, aan meer sociale zekerheid. Dus ik vond het wel een listige draai. Aan de andere kant, ja, het maakt toch wel duidelijk... dat ze zich in het verleden vergist hebben Nienke, in hun kiezers. Het is het een nou ja, draai naar pragmatisme eigenlijk gewoon. Nu even niet, het kan even niet. Ja, maar ik vond het wel opmerkelijk... Want tijd dat het programma geschreven werd, het verkiezingsprogramma... was die crisis ook al gaande. Ik bedoel... Dat je kan het, het standpunt heel redelijk vinden dat het misschien niet het juiste moment is. Denk je, ja, daar had je ook voor de verkiezingen kunnen zeggen. Ik vind het wel. Kijk, je mag natuurlijk altijd nadenken over je koers en je standpunten. Maar om, nou, bijvoorbeeld het leenstelsel hadden ze ook in, het programma staan, in hun verkiezingsprogramma staan, weliswaar onder hele andere voorwaarden. Maar toch. Um, de hervorming van de sociale zekerheid, en nu komt dat electoraal allemaal niet zo uit. En dan. Ja, denk ik dat je zelf als oppositiepartij met vier zetels... je verkiezingsbeloften zal gaan breken. Ja. Uh, dat is misschien een beetje treurig. Uh, ja, ik vond het wel heel snel gaan. Want ik denk ook die mensen die dan wel op GroenLinks hebben gestemd... Ja, die zijn kennelijk niet belangrijk. Ja, goed. Laten we nog eventjes kijken naar uh, een, de Partij van de Arbeid. Toch ook een regeringspartij. hebben we het eigenlijk nog nauwelijks over gehad. Die hebben zich ineens deze week behoorlijk... Uh, uh, of heeft zich behoorlijk fel opgesteld tegen... Uh, het geweldige duo van de VVD Teve opstelt. Opstelt teven Teve, moet ik zeggen, veiligheid en justitie. Daar staan twee geharnaste mannen die uh, niet opzij te krijgen. De Partij van de Arbeid heeft dat toch geprobeerd... bij monden van Jeroen Recoeur en uh, Marcouche. De, ze, begeven zich op een, ze, he, ze hebben eigenlijk gezegd die repressie van het uh, kabinet Rutte 1... en dat alleen maar straffen, dat moet over zijn. Er moet veel meer aan resocialisatie gedaan worden. Veel meer een andere kant op. En daar maken ze zich werkelijk sterk voor. En ze begeven zich op een heilig terrein voor de VVD. Lienke. Nou ja, in de Volkskrant had nogal prominent... dat vond ik misschien wat, wat overdreven, maar goed. Dat is de keuze van de krant uh, Op de voorpagina staan, het roer moet om. Ja. Uh, ja, vond ik ook wel weer opvallend. Je hebt net een regeerakkoord gesloten... En de, ze hebben eigenlijk nog weinig kunnen doen. En dan ga je al zeggen dat het roer om moet. Denk, ja, dan heb je bij de onderhandelingen iets nou, fout ik, gedaan, zou ik, ik, zeg ik zeggen. dat de VVD er wel van is geschrokken. Want uh, hebben ze een regeerakkoord... en onmiddellijk gaat B uh, gaat, uh, ja, is... van eraan er aan peuteren. En uitgerekend en dan op dit terrein. Hè? Op, op hun, kijk, bij de VVD voelen ze zich nu natuurlijk totaal onzeker. Maar één, één uh, uh, stabiele factor hebben ze. en Dat is hiervoor opsteld. Zo met is het, niet om met ver te z n z n krijgen. Met zijn bron, bronsnoor stem. <laughs> en... Uh, niet over weg te krijgen. En dan uitgering nu gaat, er, gaat de PvdA... Met, uh, althans, ze doen een poging in het Kamerdebat... gisteren en vandaag blijft er weinig van over. Maar goed, uh, zij doen een poging... om er met de kroonjuwelen van de VVD ja, van door te gaan. En dat je... werd niet op prijs gesteld. Nee, maar hoor. denk je niet dat het uiteindelijk... zich juist tegen, eerder tegen de PvdA keert... omdat inderdaad in het debat dan ook aan de orde kwam... van ja, wat willen jullie dan allemaal anders? Nou ja, dat, dat viel dan allemaal ook wel weer mee. Dus dat het wel een poging is, maar een beetje een mislukte poging? Ik, ja, um, deze veldslag is uh, misgelopen voor de voor de PVDA, maar ik denk dat ze er wel op doorgaan, want. Zo, zo denken ze gewoon. Ja, maar als Arnold Merkies, ja. je... zal de Partij van de Arbeid de SP dan daar misschien aan haar zijde vinden? Als ze ja, deze kruistocht tegen het duo, het, het repressieve duo. het gaat om ik bedoel dat is natuurlijk ook een punt uh, waar we ons hard voor maken. Uh, maar ja, dan is, ja, als je zegt, uh, dan hebben ze een um, akkoord en dan gaan ze eraan peuteren. Nou, je hoopt juist dat je dat doet voordat je een akkoord hebt. Want dan kun je er werkelijk invloed op hebben. Mm. Uh, daarna kun je nog een heel klein beetje peuteren, maar dan ja. wordt dat wel een lang proces. Overigens zijn dit ook wel in die zin is het weer interessant waarbij je inderdaad juist, het gaat om rechtsstatelijkheid... Uh, uh, die eerste kamer ook weer tegenkomt. En ja. bijvoorbeeld strafbaar stellen illegaliteit, daar hebben al een aantal PVDA senatoren gezegd van dat gaan wij niet steunen in de eerste kamer. Dan kan je daar ook weer in dat een andere meerderheid misschien creëren. Maar dus een aantal van die punten kan in de eerste kamer nog wel eens vastlopen. Maar dus wat meer dat... Merkies zegt, is natuurlijk waar wat jullie ook al zeiden... het blijft vreemd dat dit tijdens de onderhandelingen... niet nou misschien wel besproken is, maar... Ja. dat ze nu pas met zo'n offensief komen. Ja, het is natuurlijk toch ook vooral een politiek signaal... Uh, richting VVD en richting de eigen achterban. En uh, dat was gisteren. Vandaag is er weer een, een nieuwe ontwikkeling. Want nu... Uh, keert PvdA zich tegen de, dat, uh, de nieuwe versie van het uh, elektronisch patiëntendossier. Nou, dat is nou net het schatje van, van VVD-minister Edith Schippers. Mm -hmm. He, dat was haar manier om ook op de inhoud van de zorg een stempel te zetten. En, en dat wordt nu eerst eerder al afgeschoten, inderdaad in de, in de Eerste, eerste Kamer. Kamer. Onder andere door en, de VVD, en, overigens. En toen, door de VVD-senatoren die het er ook ja, helemaal niet mee eens die, waren. Maar, dat geeft maar ja. aan dat het inderdaad toch een politiek uh, kamer is. Hè? Dat, ze, dat ze niet apolitiek zijn. De Eerste Kamer? De Eerste Kamer. Ja. Dat, ja. Maar goed, nu schieten zij daar weer gaten in. En dat vindt de VVD niet leuk. Kijk, ze doen heel erg lacherig. Ze zeggen, ach, we hebben erom gelachen om dat volgens mij aan te interviewen. Maar volgens mij doen ze ontzettend pijn. En ja? ze zijn heel erg uh, geprikkeld daardoor. Het is niet Want, handig zo vroeg in een coalitie. Nou ja, dit, ik, ik, ik voorspel dat het ontaard in een vechtcoalitie uh, op deze manier. Overigens viel mij nog op kort in de blog, behandel Heel kort, Teven kreeg de vraag van... Uh, er zijn befaamde uitspraken, want het is een inbrekersrisico... als je van de trap af wordt gegooid en daarbij ernstig verwond of zelfs overlijdt. En werd inderdaad door de oppositie gevraagd... vindt u dat nog steeds, want het mag niet meer van de PvdA... maar nou, hij vond dat nog steeds, hoor. hij was niet van mening veranderd. Oké, okay, Nienke de dus zoete hoorde u als laatste van Nieuwsuur... en SP-Kamerlid Anton Arnold. Arnold. Arnold, ik blijf het verkeerd <laughs> zeggen. Sorry, Arnold Merkies was hier voor het eerst. Dank je wel. En Erik Vrijzen van Elsevier. En dit was Villa Vepero vanuit Den Haag. Zometeen het Radio 1 Journaal vanuit Hilversum. Lucella. Lucella, hallo. Goedemiddag, hi. Uh, ja, er is een alternatieve rij in de maak. En na vijf gaan wij bellen met een van de alternatief. alternatief, van, de alternatief van de initiatiefnemers van dit alternatief. En verder gaan we het hebben over de commissie Leveson in Groot-Brittannië. Ook de politieke reacties zijn natuurlijk interessant daarop. Nou, dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Het lijkt erop dat er in Syrië bijna geen internetverkeer meer mogelijk is. Activisten zeggen dat president Assad internet heeft afgesloten om hen tegen te werken. Syrische media weten nog wel via Facebook te melden dat ook het mobiele en vaste telefoonverkeer in de meeste Syrische steden niet meer werkt. Veel bestuurders van woningcorporaties verdienen nog altijd meer dan de norm die is afgesproken. Het aantal nam zelfs toe van 42 naar 45 procent. Minister Blok komt morgen met een regeling die een eind moet maken aan de hoge beloningen. De uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam blijven voorlopig toch in het kamp. Ze gaan niet naar de tijdelijke opvangplekken die de gemeente had aangeboden. Gisteren besloot de rechter dat het kamp morgen wordt ontruimd. Rechtbanken krijgen onafhankelijke klachtencommissies. Dat heeft Minister Opstelte bekendgemaakt. Bij die commissies kunnen klachten worden ingediend over het gedrag van rechters op de zitting. Het nieuwe systeem wordt op 1 januari ingevoerd. En tot zover het nieuws van dit moment. Aan ah, de bij verkeersinformatie Een opening van de avondspits met ruim 70 kilometer file. De meeste files bij Utrecht en Rotterdam. Opvallende zijn die op de A17, Roosendaal-Dordrecht... na een ongeluk tussen Zevenbergen en Moordijk, 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het gaat traag op de A50 Arnhem richting Os... tussen Renkum en Knoop het Ewijk over 8 kilometer. Vanavond, in Meldpunt. De crisis raakt nu ook de middenklasse. De schulden lopen op. En als de hypotheek niet meer betaald kan worden... en de bank veilt het huis, is het leed niet meer te overzien... Nieuwe armoede. Het raakt nu alle lagen van de bevolking. Vanavond bij Max in Meldpunt om vijf voor half acht op Nederland 2. Vraagt u zich wel eens af waarom het nog steeds onmogelijk is... om één simpel overzicht van al uw financiën te krijgen? Wij ook. KNAP presenteert al uw financiële gegevens, ook die van andere banken... in één helder overzicht. Waarom? Omdat wij denken dat u met meer inzicht... betere financiële beslissingen neemt. KNAP. Niet zomaar een bank.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 Nu, bij Macro, waanzinnige stickeractie. Plak zomaar 10% extra korting. Kom ze halen, die stickers. En plak die korting straks op uw kerstinkopen, een flatscreen, de kogelbiefstuk. Bij Macro gaat iedereen er wel op vooruit. Macro, partner voor Ondernemen Nederland. Gratis naar de tentoonstelling Het Wonder van Delfts Blauw in gemeentemuseum Den Haag. Komende zaterdag krijgt u bij NRC Handelsblad een bon voor vrij entree. Koop zaterdag dus de weekendkrant van NRC... Nu met gratis toegang tot gemeentemuseum Den Haag. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. De Britse pers en politiek zijn meer dan 30 jaar veel te innig met elkaar verbonden geweest. U hoort van ons de conclusies en de consequenties van het onderzoek naar het afsluisterschandaal van de Britse tabloids. Er is een nieuw computersysteem gekomen voor studenten aan de hogeschool en de Universiteit van Amsterdam. Maar dat heeft te maken met tal van tegenslagen. En het is ook veel ma vele malen duurder dan gepland. Vanmiddag gaan we op zoek naar de oorzaken van die digitale ellende daar. De Verenigde Naties maken zich op voor een stemming over de Palestijnen. Krijgen zij een nieuwe status binnen de VN? We gaan naar Ramallah, maar we gaan ook naar Den Haag. Want de Nederlandse stem is blanco. En tien jaar voordat Neil Armstrong zijn eerste stappen op de maan zette... hadden de Amerikanen eigenlijk een heel ander plan in gedachten. Gelukkig hebben ze het niet uitgevoerd. Een atoombom laten ontploffen op de maan. Later vandaag krijgt de Palestijnse autoriteit naar alle waarschijnlijkheid de officiële waarnemersstatus bij de Verenigde Naties. Tot grote woede van Israël. Het wordt algemeen gezien als het begin van officiële erkenning voor de Palestijnen. Voor veel landen is het een diplomatieke worsteling. Nederland zal zich vanavond bij de stemming in New York onthouden onthouden, zou ik moeten dus zeggen. In Den Haag wil ik ook boom, onze verslaggever. Waarom ja, houdt Nederland zich afzijdig? Nou ja, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, zegt dat de Palestijnse autoriteit nu die waarnemersstatus geven... dat het eigenlijk contraproductief is. Er is volgens hem op zichzelf niks op tegen... maar het is volgens hem beter om te wachten op de nieuwe vredesinitiatieven... die van de Amerikaanse president Obama worden verwacht... nu deze aan zijn tweede termijn begint. Bovendien, zegt Timmermans, het onthouden, uh, blanco stemmen... was eigenlijk het enige standpunt waarop de EU de Europese Unie te verenigen leek. En hij vindt een verdeelde EU een machteloze EU en daarom had hij ingezet op die lijn van het onthouden van het blanco stemmen. Dat is overigens geen succes geworden, want inmiddels is duidelijk dat de EU verdeeld gaat stemmen als vanouds. Dat is dus uiteindelijk niet gelukt, maar nou ja, volgens Timmermans was dat dus de reden. De enige lijn die daarbij voor iedereen tandenknarsend of niet aanvaardbaar was, zou onthouden zijn... Maar dat is in een bepaalde beweging gekomen in de loop van vorige week die niet losgezien kan worden ook van de ontwikkelingen rond, rond Gaza. Eh, eh, waarbij eh, een aantal landen eh, zijn afgehaakt. Eh, ja, en zeker als een land als Frankrijk vervolgens zegt: ja, we gaan toch voor ja, dan gaat er in het kielzoog van Frankrijk altijd eh, gaan de landen mee. En eh, ik hoef niet geen geheim van te maken dat ik dat bijzonder betreur. Want ik had juist de hoop dat we op dat punt eensgezind uh, uh, zouden kunnen zijn. Ja, wat dat betreft een teleurgestelde Timmermans dus. Het is overigens de vraag of de grootste regeringspartij, de VVD... hem de ruimte had willen geven om voor te stemmen bij de Verenigde Naties. Want uh, bij de VVD vinden ze het onthouden, die, die blanco stem, het maximaal haalbare. Terwijl de Partij van de Arbeid, de Partij van Timmermans... die was eerder in de oppositie nog uh, ervoor om de Palestijnen wel die waarnemersstatus te geven. Dus wil Timmermans nu zaken doen met de Israël en de Palestijnse autoriteit... om het vredesproces weer op gang te helpen. Maar wat voor mogelijkheden ziet hij dan eigenlijk? Nou, toch niet zo heel veel. Uh, opmerkelijk in een Kamerdebatje eerder vandaag met de minister was... dat het nederzettingenbeleid van Israël... volgens Frans Timmermans een heel groot struikelblok is. En het is uh, in mijn beleving heel lang geleden... dat een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken... dat met zoveel woorden heeft gezegd. Als dit zo doorgaat dan is het straks de hele Westbank zo volgebouwd... dat er echt geen twee-staten-oplossing meer kan komen. En dat, dat is mijn fundamentele punt. En daarom zeg ik, is het grootste struikenblok... omdat het de Palestijnen juist tot die wanhoop drijft... omdat ze denken, wij, wij hebben geen tijd. Zij hebben alle tijd en ze nemen alle tijd. Wij hebben geen tijd, want we hebben dadelijk niks meer om over te onderhandelen. En vanuit hun perspectief begrijp ik dat ook... Ja, bijna een emotionele en in elk geval onverbloemde afwijzing van het doorgaan met de bouw van nederzettingen op de Westbank dus door minister Timmermans. Opmerkelijk was dat de partijen die het altijd heel erg voor Israël opnemen in de Tweede Kamer, zoals de, de ChristenUnie, het CDA, hier helemaal niet op uh, reageerden. En um, overigens, eerlijkheidshalve moet ook wel uh, opgemerkt worden dat uh, Timmermans ook de raketbeschietingen uit Gaza door Hamas uh, scherp veroordeelde in het debat. Wilco, dankjewel. Wij gaan door naar correspondent Monique van Hoogstraten. Zij is in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Monique, als we even gaan kijken naar die, die status bij de VN voor de Palestijnen. Leeft die aanvraag bij de VN on onder de mensen die jij spreekt? Ja, dat leeft het toch wel behoorlijk, moet ik zeggen. Uh, alle, sowieso alle Palestijnse tv-kanalen, zelfs uh, die van Hamas... ...zijn afgestemd uh, op, op, de, op wat er in, uh, in, uh, hoe heet het, in Amerika op dit moment gebeurt, in Washington. Alles is live te volgen. In heel veel uh, steden uh, zijn podia gemaakt. Er komen straks grote schermen waarop iedereen kan zien uh, wat Abbas te zeggen heeft... ...en hoe de stemming gaat verlopen. Ja, Er is toch wel een uh, gevoel van, van verwachting, van, vol van verwachting. In tegenstelling misschien een beetje tot vorig jaar toen wist iedereen... Uh, toen, toen Abbas een uh, volledige staat probeerde aan te vragen, wist iedereen van tevoren dat gaat niet lukken. Amerika zou dat tegenhouden. Nu weet iedereen dit gaat er komen. We krijgen een grote meerderheid. En je zei net ook het tv-kanaal van Hamas is erop afgestemd. Uh, Hamas heerst in Gaza. Steunen zij die aanvraag van uh, Abbas? Ja, dat is toch een opmerkelijke wending uh, van de laatste weken. Uh, er is in Gaza vandaag, wordt er ook al feest gevierd vanwege de aanvraag van Abbas. En die wending die is uh, veroorzaakt uh, door de, de, korte, uh, de korte oorlog die er uh, vorige week geweest is uh, tussen Israël en Hamas. Hamas is daar heel goed uitgekomen, heel sterk uitgekomen. Heel veel mensen ook in de Westbank uh, steunen Hamas, uh, ook in Gaza natuurlijk. En aan de andere kant heb je nu Fatah, uh, die zometeen met een overwinning tevoorschijn kan komen, Abbas die deze buit binnenhoudt. En er wordt nu zelfs al gesproken over um, een soort nieuwe verzoeningspoging tussen die twee partijen. Dat wordt al jaren geprobeerd, uh, dat is ook al jaren mislukt. Maar nu ze beiden uh, met geheven hoofd aan tafel zouden kunnen zitten, zou dat best wel eens wat teweeg kunnen brengen. Dus er is de, de, beweging te zien ineens. En het wordt echt gezien als een buiten dus, eh, die, die status bij de Verenigde Naties. Wat, wat hopen ze hier nou concreet eh, van, van te kunnen verwachten? Ja, in eerste instantie is het natuurlijk een, een, een, een symbolische uh, stap, stap met veel symbolische waarden. Palestina is, uh, is nu bezet gebied. Uh, straks is dat een bezet, een bezet land, een bezette staat. Uh, dat is ook heel belangrijk uh, voor, uh, voor de mogelijkheid die dat schept... om bijvoorbeeld naar het internationaal strafhof te gaan. Uh, als, he, als waarnemend uh, lid van de VN kan Palestina dat dan doen. Kan Israël uh, aanklagen. Uh, ik denk dat dat niet de eerste stap zal zijn trouwens. Ik denk dat het, uh, nog e dat, dat, dat was even zo afwacht en ook probeert hiermee om Israël weer te dwingen, om dit aan jou te dwingen, weer aan tafel te komen. Hè? Om druk te zetten op die vredesbesprekingen. Dat is denk ik zijn eerste, eerste doel op dit moment. Maar het is natuurlijk ook een hele grote, ja, van heel grote psychologische waarde voor de Palestijnen. En het wordt dus overal daar gevierd. We horen later deze uitzending van jou nog een reportage vanuit die westelijke Jordaanoever waar jij bent. Monique van Hoofdstraten was dat. Vrachtwagenchauffeurs die afgeleid zijn of even niet opletten. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid... is het de belangrijkste oorzaak van de vele ongevallen... met vrachtwagens op snelwegen. Ieder jaar gebeuren er gemiddeld duizend van dit soort ongelukken. En daarbij vallen 23 doden en raken 105 mensen ernstig gewond. Voorzitter van de Onderzoeksraad, Tjebe Joustra. Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Vermoeidheid bij de chauffeur. Een chauffeur die afgeleid wordt doordat hij telefoneert of anderszins. Het kan de monotonie van het werk zijn. Is dat dan alleen de schuld van de chauffeur? Nee, dat is ook een verantwoordelijkheid van zijn baas. Juist de ondernemer, degene bij wie hij in dienst is... die moet, moet ook een, een, een context scheppen dat die chauffeur serieus genomen wordt... als hij vindt dat hij vermoeid is. Eh, het is niet zo dat als je maar de rij- en rusttijden regels naleeft... dat je dan per definitie goed bezig bent. Je zult je veiligheid verder moeten inbouwen in je bedrijfsvoering. Vindt u dat bedrijven te weinig aandacht hebben... voor die situatie van de chauffeur die onder druk eh, dat werk moet doen? Wij vinden bij een aantal bedrijven is die aandacht te zeker, maar toch bij veel bedrijven wordt een ongeluk door een chauffeur meer gezien als iets wat buiten de normale bedrijfsvoering valt. Het lot treft jou dat zo'n ongeluk met een vrachtwagen van jouw bedrijf gebeurt. Terwijl wij zeggen, daar moet systematische aandacht voor zijn. Natuurlijk, de bedrijfstak, forse concurrentie, tarieven staan onder druk. Maar soms kun je ook de veiligheid verhogen door dingen die geen geld kosten. Wat bedoelt u dan met maatregelen die geen geld kosten? Een van de belangrijkste oorzaken van ongelukken is ook klapbanden. Gewoon een band die door een... dat kan natuurlijk doordat je door een spijker rijdt of wat dan ook... maar vooral uh, ontstaan klapbanden doordat de bandenspanning niet goed is. Er is geen wettelijk voorgeschreven bandenspanning. Er wordt te weinig gecontroleerd, een band wordt warm... en leidt heel vaak tot ongelukken als dat een klapband wordt op de weg. Er nou zijn er de laatste jaren heel veel buitenlandse chauffeurs bijgekomen... op de Nederlandse wegen... Zitten die meer in de ongevallencijfers dan de Nederlandse chauffeurs? Want dat wordt wel eens gezegd. De ongevallen die wij hebben bekeken vanaf 2007... daar zien we bij de oorzaken geen verschillen tussen buitenlandse en Nederlandse chauffeurs. Beide hebben hiermee te maken. In hoeverre buitenlandse chauffeurs meer eh, ongelukken hebben dan Nederlandse chauffeurs... dat kun je niet zeggen. Omdat wij niet beschikken over een uitsplitsing van het aantal kilometers... wat per land van herkomst van de chauffeurs wordt gereden. Wij weten hoeveel uh, buitenlandse chauffeurs in zijn algemeenheid rijden. Dat zijn overigens voor de helft zijn dat Belgische, Duitse en Engelse chauffeurs. En de discussie gaat meestal over de Midden- en Oost-Europese chauffeurs. En wij kunnen dat daar niet tegen afzetten. Maar wij zien op zich zien wij geen verschillen uit de analyse die wij maken... Uh, naar nationaliteit van chauffeurs... En dat uh, zei bij joustra uh, tegen Henrik Willem-Hofs. En straks na vijf uur hoort u de chauffeur zelf... over hoe ze hun aandacht bij de weg denken te kunnen houden. Straks dat nieuwe informatiesysteem voor studenten aan de UvA... en de Hogeschool van Amsterdam. Dat heeft veel meer gekost dan de bedoeling was. En er zijn ook nog eens veel klachten over. Kwart voor vijf. Wat is de situatie op de Nederlandse wegen? Kees Kwaks, met name B. Goedemiddag. Tim, voorlopig nog een, een normale avondspits. Op het gevaar of dat ik het over mezelf afroep. Weinig bijzonderheden. Maar meest... oh, heb jij daar invloed op? <laughs> nee, nee, maar zodra ik het ga roepen, dan is het meestal bot dat je spelen. Maar voor, voorlopig uh, bij Utrecht en Rotterdam de meeste files... Twee dingen die opvallen. De A17, de nasleep van een aanrijding in Roosendaal Dordrecht bij Moerdijk. 5 kilometer vanaf Knooppunt Noordhoek. En het gaat erg traag vanavond op de A50 vanaf Arnhem naar Os over elf kilometer tussen Knooppunt Grijshoort en Knooppunt Ewijk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. The press needs to establish a new regulatory body which is truly independent of industry leaders, and of government, and of politicians. In Groot-Brittannië heeft de Leveson-commissie vandaag de conclusies gepresenteerd... van een groot onderzoek naar de Britse media. Deze onderzoek is de meest concentrated look at the press die dit land ever heeft gezien. Nog nooit eerder is er zo grondig onderzoek gedaan naar de Britse pers. Het onderzoek werd gestart nadat naar buiten was gekomen... dat journalisten voicemails hadden afgeluisterd van duizenden bekende en onbekende Britten. Dit damaged the public interesse caused real hardship and on occasion wreaked havoc in the lives of innocent people. de manier waarop journalisten werkten, heeft de journalistiek een slechte naam gegeven, zegt hij. Het vertrouwen is sterk gedaald. Het leven van een aantal Britten is ernstig geraakt door die acties van individuele journalisten. Onze man in Londen, Arjen van der Horst, goedemiddag. Wat waren nou de belangrijkste conclusies van deze commissie? Nou, de belangrijkste conclusie is de, de eerste quote die je hoorde. Hè. Er moet een nieuwe perswaakond komen. die dus over de klachten. over journalistieke missers. Eh, en kranten die over de scheef gaan gaat behandelen. Nou, deze waakond moet on, volledig onafhankelijk zijn. van politiek en media. Er bestaat al een soort van waakond, de Press Complaints Commission. Maar ja, in de, in de klachtencommissie zitten alleen maar hoofdredacteuren. Ja, die situatie dat kan niet langer. Bovendien, zegt Leveson, dit nieuwe orgaan moet ook tanden krijgen. Moet zware boetes tot 1 miljoen pond kunnen opleggen. Uh, moet rectificaties op de voorpagina kunnen afdwingen als dat nodig is. En Leveson, en dat, dat is heel controversieel wat hij heeft voorgesteld, stelt ook voor dat het Lagerhuis een perswet aanneemt. Een beetje naar het voorbeeld van het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Deze wet zou de persvrijheid moeten beschermen en tegelijkertijd die waarkomt in de wet uh, verankeren, zodat deze waarkomt ook effectief zou zijn. Maar zijn dat dan conclusies waarbij die waarkomt echt aan de lijband wordt gelegd van nieuwe wetgeving? Ja, zo wordt het wel geïnterpreteerd door de tegenstanders uh, van wetgeving. Zoals we nu premier Cameron horen in het Lagerhuis. Hij is geen voorstander daarvan. Hij zegt, als de politiek, het parlement zich gaat bemoeien met persvrijheid... als we daarvoor wetten gaan aannemen... ja, dan is dat een aantasting van die persvrijheid. En hij wijst er ook op het feit dat de Britse regering voor het laatst een perswet had in 1695. Toen was het verplicht voor kranten om een vergunning te hebben. De, de voorstanders van zo'n zo wettelijke verankering die zeggen... ja, maar dit is geen aantasting van de persvrijheid. We willen alleen dat die waakhond gewoon effectief kan opereren. Dat geen enkele krant zich eigenlijk kan onttrekken... aan het gezag van zo'n waakhond, wat nu dus nog wel kan. Daarom is wettelijke verankering wel uh, goed voor, uh, voor de Britse kranten. Nou, wacht even, Arjen. De... Er wordt natuurlijk gesproken over de Britse pers... terwijl het schandaal natuurlijk begon bij het afluisteren uh, door Britse tabloids. De, de schandaalpers die begon ermee, andere kanten werden meegenomen. Heeft dit consequenties voor de complete Britse pers? Als er zo'n waakond komt, komt, wel natuurlijk. Uh, want de, de, de, de, bijna alle kranten, dat hebben we ook al de afgelopen weken gezien... die hebben heel veel campagne gevoerd. Die hebben stelling genomen tegen eigenlijk wat Leveson vandaag gezegd heeft. Zij willen nog steeds een systeem van zelfregulering... waarin de kranten zelf bepalen wie in die waakond gaan zitten... Uh, wat de straffen zouden zijn. Ze hebben wat concessies gedaan, hè, dat, dat, het wat, uh, dat ze boetes moeten kunnen opleggen. Maar Leveson zegt heel duidelijk vandaag... Die compromissen, die voorstellen die de kranten zelf doen, dat is niet genoeg. En als hij zijn zin krijgt, heeft het gevolgen voor alle geschreven media in dit land. En niemand kan zich dan nog langer onttrekken aan de uitspraken van zo'n waakhand. Ja. Dus het heeft niet alleen maar gevolgen voor News of the World, die bestaat trouwens ook niet meer. En niet alleen voor de tabloids, maar ook voor de serieuze media. Arjen van der Horst vanuit Londen, dankjewel. Later meer ook over de politieke reacties hierop, want die komen inmiddels ook zo ongeveer nu binnen. Uh, Marco Voef, jij bent hier binnengekomen voor het weer. Marco, het is echt wel ietsje kouder aan het worden nu. Ja, het was 4 graden net toen ik even keek hoe het er in Nederland voor stond. Uiteraard wel wat verschillen in het westen van het land is het een fractie warmer, een graad of 6, 7. Maar de temperatuur is alweer aan het dalen. En vannacht zakt het kwik in het binnenland tot net onder het vriespunt, kustgebieden plus twee ongeveer. En dan uh, hebben we eigenlijk gewoon heel rustig weer uh, wat ons te wachten staat. Ja, en dan hebben we het eigenlijk al de hele week over die sneeuw. Wel of niet? Nou, geen pakken sneeuw dat had je al gezegd. Uh, natte sneeuw, misschien dit weekend? Weet je inmiddels al iets meer? Nou, ik, ik sta er nog hetzelfde voor als gisteren. Uh, het kan best een keer gebeuren van het weekend of de dagen daarna. Maar het zijn zeker geen pakken sneeuw inderdaad, wat je al zegt. En het zal ook niet blijven liggen, waarschijnlijk. Uh, ja, goed, als er een keer echt een felle een, een bui over zou komen, dan zou het kortstondig even wat glad kunnen zijn. Maar ook die kans is niet heel groot. Maar goed, dat je een keer een natte sneeuwvlok ziet vallen... ja, dat zal de komende dagen wel een keer gaan gebeuren. Maar ja, daarvoor zitten we dan inmiddels natuurlijk ook begin december. En in combinatie met die lage temperatuur... dan denk ik aan ruitenkrabben. Dat sowieso, ja. ja ik noem dan een klein beetje die kans op gladheid. Hè. Nou, dat zou in de nacht hier en daar lokaal kunnen gebeuren. En heel veel slagen om de arm, brug viaduct... die zijn er het meest gevoelig voor. Dat zou vannacht al kunnen, met temperatuur net onder het vriespunt. En dat blijft de komende dagen eigenlijk steeds zo. En ook als de temperatuur net niet onder Komt de luchttemperatuur, dan nog zou een brug glad kunnen worden. En dan kan ook zo'n autoruit nog, uh, nog bevriezen. Want die auto die koelt net iets meer af dan de lucht eromheen, dat trekt vocht aan, en dan krijg je ijs op de ruiten. Zorg fiets dus. Lijkt me goed idee. Ik wel, wel goed kleden. Baby, it's a dream come true. Walking right alongside. Of you. Wish I can tell you, how much I, care. But I the nerve to stay Dan gaan we naar Amsterdam, want een nieuw computersysteem... waarin studenten van de Hogeschool van Amsterdam... en de Universiteit van Amsterdam hun roosters en cijfers kunnen vinden... heeft vele miljoenen euro's meer gekost dan de bedoeling was. En uh, daar zou nogal wat onvrede zijn onder studenten. Daarom is Karin Alberts daarop afgegaan. Karin, je bent in Amsterdam. Wat voor klachten hoor jij daar? Nou, we werden getriggerd door een artikel in Folia, dat is het uh, studentenblad wat uh, tegenwoordig digitaal is. En daarin stond echt een hele reeks aan klachten over dit systeem, wat in althans in 2004 is ertoe besloten. Uh, er is een Europese aanbesteding gedaan, de keuze viel op Oracle Campus Solutions en dat was ingericht op het hoger onderwijs in de Verenigde Staten. Er zouden alleen een paar kleine aanpassingen nodig zijn om het ook voor Nederland geschikt te maken, voor Nederlandse universiteiten. Nou ja, die paar kleine aanpassingen liepen dus een beetje uit de hand, want het bleken er wel 40 tot 50 te zijn. En nog steeds uh, zijn er klachten. Dat hoorde ik ook toen ik zojuist een aantal studenten daarnaar vroeg. Ik ben er eerlijk gezegd ook best wel kritisch over. Omdat het, uh, vooral met het aanmelden bij vakken... Uh, gaat het niet altijd zoals ik zou willen. Wat gebeurt er dan, bijvoorbeeld? Um, ja, je schrijft je in op de juiste data. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar je bent vervolgens, ben je, um, zit je soms uren in een wachtrij... en kan je uiteindelijk niet inschrijven, terwijl je wel echt op tijd achter de computer zit om je in te schrijven. En wat is jouw ervaring? Um, nou, Ik heb er nog niet echt hele vervelende ervaringen mee gehad... omdat ik best wel een soort van georganiseerd regelmensen ben. Dus je zorgt gewoon dat je op tijd hebt ingeschreven... Nou, anders dan je collega naast je? Nou, meer dat ik altijd echt tien keer nacheck... wat ik precies moet doen, welke code het moet zijn. En, maar het is wel inderdaad een soort van groot winkelcataloog. Je weet niet of... of het is niet een soort van een stappenplan wat je moet doen. Het is soms vaag nog wel. Niet heel gebruiksvriendelijk? Nee. Bedoel je dat niet te zeggen? De, ja, niet heel gebruiksvriendelijk. Dat was precies het woord wat ik zocht. Um, nou ja, u zei net, als je, als je niet op tijd bent, dan, uh, dan is het een beetje je eigen schuld. Maar um, ook als je wel op tijd bent en je zit echt vanaf het moment dat je kan inschrijven achter de computer... Ja. ook dan lukt het niet altijd. Dus het, het is niet zo dat alleen de trage studenten uh, ja, daarmee worden geconfronteerd. Maar ook de mensen die... Uh, wel op tijd achter de computer zitten, want dat heb ik zelf ervaren. Is iets waar veel over wordt gesproken door de studenten onderling? Uh, ja, wel rond de inschrijfperiodes. En, uh, ja, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn cijferlijst was ook niet compleet die erop stond... waardoor ik dacht dat ik nog meer punten moest halen dan eigenlijk nodig was. En dat was even schrikken? Ja, zeker. Ja, dat moest ik zelf gaan uh, uitzoeken. En met heel veel gedoe lukte dat wel, maar ja, het, het was niet compleet. En, uh. en wiens schuld was het dan uiteindelijk? Niet gewoon een docent die vergeten was het in te vullen of zoiets? Nee, volgens mij uh, was dat ook echt gewoon een fout in dat systeem. Want uh, de docenten geven het gelijk door en uh, ja, dan zou het erbij moeten staan. Maar dat stond er dus niet. Onvrede dus bij de studenten. En uh, die onvrede is nog steeds niet helemaal achter de rug. Ook al kunnen het natuurlijk ook aanpassingsproblemen zijn. Al met al heeft het grapje inmiddels 25 miljoen euro gekost. Vanavond BNN Today. Want jij, jij was vier en toen dacht je al, nou... Dat is een goed ja. gemaakte plaat. Die is goed geproduceerd. Ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Ah, Leontie van Morstel ligt ergens rond de tafel. Ja, wat een energie. Ja, ja op sport te moeten worden. Ja. Luister en kijk mee op radio1.nl. PS, PS, vrijdag komt mijn boek uit. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.